Voorbrandsen met het NOS-journaal. Vluchtelingenorganisatie UNHCR stuurt meer medewerkers naar Griekenland... om te helpen bij de opvang van vluchtelingen. De VN-organisatie vraagt de Europese Unie ook om steun voor Griekse organisaties die betrokken zijn bij de opvang. Het aantal vluchtelingen dat via Griekenland de EU binnenkomt... is fors gestegen. In de eerste vijf maanden van dit jaar... waren het er zes keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De cultuur binnen de gehele NS is ernstig verziekt. Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet eist op korte termijn maatregelen. NS-topman Huge stapte vanmiddag op. Hij blijkt betrokken bij onrechtmatigheden bij een aanbesteding in Limburg... en heeft valse verklaringen afgelegd. De Kamer praatte dinsdag over de NS. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft in Moskou een stevig gesprek gehad met zijn Russische collega Lavrov. De twee spraken onder meer over de ramp met de MH17, de situatie in Oekraïne en het inreisverbod voor drie Nederlandse parlementariërs. Na afloop zei Koenders dat het geen gemakkelijk gesprek was, omdat hij en Lavrov het op veel punten oneens zijn. Lufthansa brengt vanaf dinsdag de resten van de slachtoffers... van het neergestorte Germanwings-toestel naar Duitsland. De eerste vlucht met 30 kisten gaat vanuit Marseille naar Düsseldorf. Op 24 maart stortte de Germanwings-vlucht neer in de Zuid-Franse Alpen. De co-piloot had het vliegtuig opzettelijk laten crashen. Alle 150 inzittenden kwamen om het leven. De halve finale tussen tennissers Djokovic en Murray op Roland Garros is in de vierde set stilgelegd vanwege de avond en een naderende storm. Djokovic leidt met 2-1 in sets, morgen wordt het topduel hervat. De winnaar speelt in de finale tegen de Zwitser Wavrinka. Het weer: er trekken zware buien over het midden en oosten van het land. Dat gaat gepaard met bliksem, hagel en forse windstoten. Wel is code oranje inmiddels voor het hele land ingetrokken. De komende uren trekken de zwaarste buien via het oosten en noordoosten weg. Morgen en zondag droog, bij een graad of twintig. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met, met NU See it I'm talking I'm talking I believe in the power of love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 And... Ooh, ah. ooh, I urge you to love me, for me Love. I'm talking I'm talking You say that you will wait Ja. I'd say for Yo, Slick Blow.